7 uur. Ewald de Jong met het NOS-journaal. Canada heeft de diplomatieke banden met Iran verbroken. De ambassade in de Iraanse hoofdstad Teheran is per direct gesloten en alle medewerkers hebben het land verlaten. Ook zijn de Iraanse diplomaten in Canada tot persona non grata verklaard. Ze krijgen vijf dagen de tijd om het land te verlaten. Volgens minister Baird is Iran de grootste bedreiging voor de wereldvrede. Hij noemt de militaire steun van president Ahmadinejad aan zijn ambtgenoot Assad in Syrië. Het Iraanse nucleaire programma en de dreigende taal tegen Israël als voorbeelden daarvan. De regering raadt Canadezen af om naar Iran te reizen. De politie mag medewerkers ontslaan die er niet in slagen om van hun schulden af te komen. Volgens de Centrale Raad van Beroep kunnen politiemensen met schulden door criminelen worden gechanteerd. En daardoor vormen ze een veiligheidsrisico. Reden voor de uitspraak is het ontslag van een politieman. Hij werkte op een meldkamer en had veel schulden. In 2005 kreeg hij daarom een schriftelijke berisping. Vier jaar later een disciplinaire straf en nog wat later werd hij ontslagen. De Centrale Raad van Beroep vindt dat de functie die een politieman vervult... met zich meebrengt dat aan hem bijzondere eisen gesteld mogen worden. De PVV heeft misbruik gemaakt van de Europese subsidieregels. Dat stelt het Caro programma Reporter in de uitzending van vanavond. Zo heeft de PVV volgens de programmamakers vorig jaar in Brussel 13.000 euro gedeclareerd... voor een studie over Nederland en de eurozone. Dat onderzoek over de terugkeer naar de gulden was bestemd voor de Haagse fractie. Europese subsidies mogen volgens de regels niet voor nationaal politieke doeleinden worden gebruikt. Maar volgens de reporter is de factuur door het Europese parlement toch betaald. In een reactie zegt PVV-leider Wilders dat hij het verhaal van de reporter niet kan plaatsen. Het weer vanavond in het noorden Wolkenvelden, verder helder. Vannacht maart: mistbanken, minimaal van 14 graden aan zee tot 10 in het zuiden. Morgen begint grijs, maar in de loop van de dag overal zon. Het wordt 22 graden in het noorden en 25 in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Er is nog erg druk op de A1 richting Amsterdam. Daar rijdt het langzaam over 9 kilometer tussen Naarden en Muiden-Oost. Op de A4 richting Amsterdam, tussen Knoop en Prins Klausplein... en Dorp 6 kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn daar alle rijstroken weer open. Op de A20 richting Gouda is een ongeluk gebeurd bij Nieuwekerk aan de IJssel. Daar staat 6 kilometer en alleen de vluchtstok is daar open. En de andere ruimte is ook een ongeluk gebeurd bij Nieuwekerk aan de IJssel... Daar er staat 2 kilometer en daar is de weg dicht tussen Knopend Gouden en Nieuwekerk aan de IJssel. Verkeer in de regio Utrecht onderweg naar Rotterdam kan dan ook beter omrijden via Den Haag. Certificeren? Dan moet u voldoen aan de norm. Bij DNV Business Assurance kijken we naar wat goed gaat en zelfs nog beter kan. Wij houden van opstekers, niet van standjes.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 Of kiezen we voor een sociaal antwoord op de crisis? Met uw stem en steun gaat dat lukken. Doe, mee, doe mee, met de Dit is Radio 1. De NTR.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 Oh, gelukkig. Eindelijk hulp. Hier is Magnare. Uw presentator is. Petra Bossel. Goedenavond, welkom bij het koken en programma Mangiare live... vanuit Studio de Smet in Amsterdam. We waren even met zomervakantie. We waren enorm aan het sporten, olympische medailles aan het behalen. Maar we zijn weer terug, iedere vier weken op vrijdagavond... tussen 7 en 8 op Radio 1. Wilt u reageren op deze uitzending? Stuur dan uw mail naar manjare@ntr.nl En u kunt ook twitteren. Gebruik dan hashtag Radio mangiare. En op onze website, Radio mangiare, NL staan ook de recepten van onze uitzendingen en commentaren van u zelf. Dus dan kunt u alles nog eens rustig nalezen. Dag mensen, fijn dat jullie er allemaal zijn. Hans Heiloo, op rechts, naast mij. Chef Patissier, vroeger stond je in het Amstel. Deze week was Mick Jagger een dag in het Amstel. Ik kwam vaak langs. Ik kwam vaak langs? Ja. Heeft hij wel eens een gebakje van jou gehad? Ja, altijd op de kamer na, de, na het concert. Echt waar? Ja, de amstelpuur, Dat is een mooie, puur chocolade taartje. En die was altijd... En er waren wel meer van dat soort uh, uh, nee, grote... Nee, ja, maar ik wil even op Mick Jagger door. Mocht je die dan zelf naar nee, de kamer? Nee, nee, nee die moest altijd, uh, moest altijd staan. Ik heb ze wel... Uh, van de, wat we wel vaak deden, is als, een, als we daarnet uh, aankwamen... Dus ze hadden gespeeld, toen kwamen ze aan. En ze stonden allemaal een beetje in de lobby van... Hey, uh, en dan kwamen ze eigenlijk nou, dan kwamen ze binnen. Dan ging ze heel snel naar de kamer. Ja, dan moest ze eigenlijk allemaal klaarstaan. Ja, dus de roomserver bracht altijd netjes de taartjes naar de Roomservice. En die bracht altijd... Uh, gelijk op de kamer. Ja. Zijn dus eigenlijk uh, al de vier uh, stones die hadden eigenlijk uh, alle, alle hoekkamers. Uh, dat waren ook de grootste. De Royal Suites en zo. Nou, dat is wel leuk. Ja. ja, dat is heel erg leuk. En, en kan je iets meer zeggen over, over de smaak van de heren? Ik bedoel Keith Richards. Uh... Ja, die zijn wel goed ontwikkeld moet ik zeggen. Het is niet dat het uh, allemaal biologisch uh, gelijk al. En alles op basis van, uh, van sojamelk. Uh, we moeten altijd uh, speciaal sojamelk, vanier, sojamelk, Oh, milk, de, de, Dus de, de familie Stones is op, is op dieet. Het zijn allemaal wel uh, freaks, ja. Oh. Allemaal, maar heeft uh, hij dan bij toeval ooit dat taartje gekregen en vanaf toen wilde hij alleen maar dat taartje? Of heeft ja. hij ook wel eens een ander taartje geprobeerd? Nee, altijd Amstel Puur, als standaard, ja. Interessant, hè? Ja, Jeetje. maar het is altijd, uh, Amstelpuur was ook altijd het vaste taartje op de Roomservice, ja. En het is gemaakt van uh, een mooie uh, Grand cruise chocola van Verona, Carib, Daar noemen we het ook puur Carib. Ja, dat was gewoon de taartje zat gewoon heel goed in elkaar, heel dun gespiegeld, uh, mooie, mooie. Het was ook geen uh, hele zware moest. Wat be bedoel je eigenlijk met gespiegeld? Gespiegeld, dat is een hele mooie glassage erop. Als je ja, ja. ja, dat die mooi gaat glimmen. Ja, ik ben het is hogere wiskunde, dus hoor. Eigenlijk, ja. eigenlijk is het je kan, praten met een chef-pâtissier. Ja. Ja, eigenlijk kun je kan het maken op basis van cacao poeder. En dan wordt hij heel zwart en die uh, combinatie met room en en heel donkere cacao poeder maakt die gietzwart. Maar je kan ook maken, dat wordt het meer een beetje een, een, een, een lopende ganache. Maar het nadeel van die is dat het wel heel lekker is, maar op een gegeven moment raakt de glans eruit. Dus vandaar dat eigenlijk mensen... Waarom die... heeft dat Amstel Hotel jou laten gaan? Ik begrijp daar helemaal niets van. Ja, af en toe denk ik wel eens, het zal wel weer heel leuk zijn. Het, het, het blijft het mooiste patserie stukje van Amsterdam, denk ik. Zo, ja. nou, dat is maar mooi je gezegd. Op, je, op... je maakt nu ijs, hè? Je maakt ja. nu ijs en, en dat ontwikkel je. Hè? Want dat is, dat is een vak apart. En je bent nog steeds chef patissier dus ja. maar uh, een andere kant op gaan maar we gaan straks gewoon met jou terug naar een product wat, wat heel aards is en wat iedereen kent en wat je gewoon met de vinger uit de pot ja. kunt halen ja. Chocopasta. Ja, heerlijk. Hartstikke lekker. Ja. Uh, Karin Luijt is ook onze gast, kookschrijfster. Hi, hi, goedenavond. Ja, uh, ja, ik weet niet of jij iets met Mick Jack ooit uh, van doen uh, hebt gehad. Of iets. Nee. Heb je nee. wel eens een ei voor een beroemdheid mogen bakken? Nee, of niet. Voor, Nee, ik, nee. Hey, ik ben echt een thuiskok die daarover schrijft. Dus ik, ik kom nooit beroemdheden tegen, heel nee. jammer. Nee, maar het leuke daarvan is, jij bent gewoon heel erg van de gewone mensen. ja. En dat is ja. eigenlijk ook wel een principe van je geworden, toch? Ja, ik probeer koken heel toegankelijk te maken voor iedereen. En te laten zien dat het helemaal niet zo ingewikkeld is. En nou ja, los van uh, dit soort ingewikkelde uh, chocoladetaartjes. Dat is toch de, de hogere patisserie. Maar ik richt me heel erg op het gewone thuiskoken. Maar dan vaak wel met een kleine twist. Ja. Dus ja. dat ook gevorderde koks er nog een beetje lol een aan beetje beleven. Een beetje avontuur aan beleven. Ja. Nou, ik heb een paar boeken van je doorgeflooid. En ik dacht, nou, ik kan bijna alles maken wat in jouw boeken staat. En dat vind ik eigenlijk het grootste compliment wat ik je ga <laughs> geven. Ja, Want dat, dat vind is, ik, dat is goed nieuws. Dat is de bedoeling, hè? Dat, ja. dat ja. je bij, het boek, bij, ja, bij elk kookboek lijkt mij dat op zich de bedoeling. Dat je het doorblaat en denkt, oh, dat wil ik gaan maken. En punt twee, kan ik dat ook? Ja, dat kan ik. Ja. Ja. Daar gaan we het straks over hebben. Er komt een nieuw boek van je uit over volgende week, Handboek Koken. Uh, maar je over, hebt ook over, uh, over sorry, uh, culinaire kalender. 2013 heb je samen met Onno Klein gemaakt, daar gaan we het ook over hebben. Jonah Freud is een vaste waarde in dit programma. Zij kookt altijd uh, één gerecht uit drie verschillende kookboeken, maar vandaag niet. Uh, vandaag maak je lunchtrommels, ja, want de scholen zijn weer begonnen. Precies. We hebben dus gedacht, we gaan spreads maken. Ja. Die je op de boterham mee kan geven. En ik heb drie spreads gevonden. Uh, die je in het weekend kan maken en die blijven een hele week goed. Juist. In de koelkast. Dat is je toch handig. niet elk, de hele week door. Je hebt, als je drie verschillende he? hebt, dan kan je al een heel eind komen, een dacht ik. Meer. Ja. Ja, en die, en die kunnen gewoon in zo'n prachtig afgesloten bakkie uh, in de koelkast. Ja. Je hebt een aantal dus ook al vooruit kunnen maken. Ja. De rest ga je hier te plekken maken. Als mensen daarnaar willen kijken, want we zijn ook in beeld tegenwoordig... dan is, gaat dat via Radio 1.nl. Radio 1.nl, dan ziet u ons in beeld. En dan ziet u gewoon een Jona Freud. Die spreads <lacht> afstaat te maken aan onze uh, volprezen kleine uh, rij, verrijdbare... Rijdende keuken. Ja, rijdende keuken die we hier hebben. Uh, wij gaan het dus met jou overleggen over de spreads hebben. We, maar we gaan we beginnen... Oh ja, laat ik nog één keer zeggen... waar u naartoe kunt met uw reacties en uw vragen. Uh, Mangiari.ntr.nl U kunt ook twitteren. Hashtag uh, Radio Manjare. En, en kom dan ook maar meteen... als u wilt, met suggesties... voor de lunchtrommel. He, want we kennen het allemaal wel. Pindakaas, grillworst... kaas, salami, smeerkaas niet te vergeten. Alhoewel dat geloof ik nu helemaal... uit de boze is tegenwoordig. Chocopasta... waar we het zo over gaan hebben. Speculaas misschien. Ontbijtkoek. Maar komt... Nou, eens met een lekkere originele suggestie van wat kun je in de lunchtrommel doen, dat ga ik jullie straks ongetwijfeld ook voorleggen. Maar we beginnen eigenlijk met een product uh, wat we allemaal het lekkerste vinden, volgens mij: de chocopasta. Hans, Heilo, chef Patissier. Ja. Um, ik heb al gezegd dat je bij het Amstel hebt gewerkt. Je ja. bent nu werk je bij een ambachtelijk ijs en Je weet alles van chocola. Ja. Eet jij ook heel veel chocolade? Ja, nog steeds. Ik uh, verzorg nu ook uh, de, de chocolaterieopleidingen bij het uh, Bakery Institute in Zaandam. Uh, in en uh, ja, dus eigenlijk blijft dat toch wel aan vastplakken. Ja. En uh, ja, daar moet je natuurlijk ook uh, de bonbons proeven. En nog, ja, er komen steeds, steeds mooiere uh, soorten chocolade op de. Uh, op de, op de markt die ook uh, ja, nu ook gewoon duurzaam en uh, ja gewoon, gewoon erg goed zijn. Mooi geproduceerd, ja, maar worden zo, ze ja. ook beter van smaak? Ja, ja, wordt steeds geraffineerder ook. En, hoe en ook komt steeds, dat? Uh, ja, dat heeft te maken met, uh, uh, met waar de bonen groeien. Hè. Elke, elk continent heeft toch wel eens uh, een typerende smaak. Bijvoorbeeld alle. Alle bonen van Madagaskar, die, uh, ja, die hebben een hele frisse fruitige smaak. Het gaat eigenlijk helemaal naar, naar frambozen en, en rood fruit toe. En terwijl als je dan aan de andere kant gaat, naar, de, naar het Caribische gedeelte... Ja, dan gaat het eigenlijk meer naar de noot en de koffie. En zo ook, eigenlijk kan je, kan je dus met, uh, ja, met, met, met chocolade... Het is eigenlijk net als wijn, weet je. Dus dat is net uh, ja, ook zo'n afdronk. En het kan, heel, het kan heel bitter zijn, maar ook heel galant. En ook heel, heel fruitig uiteindelijk. Uh, en zo kan je natuurlijk ook bijvoorbeeld met een mooie banjoels... Kan je dus ook een hele mooie bonbon maken en dan het is dan een beetje die Madagaskar. Uh, dus die ja, uh, manjari noemt ze hem ook wel eens. En dat, is dan een, uh, ja, dat combineert gewoon super Ja. Is... En is het gewoon een wet van mede en persen... dat, dat pure chocola altijd beter is dan, uh, dan, uh, dan melkchocolaar? Uh, nee, hoeft niet altijd. Nee, het zijn ook melkchocolades die gewoon uh, uh, kouder uh, verwerkt zijn. En dan blijven de antioxidanten nog redelijk goed inzitten. Vaak is het zo als je, als je de... De, de, de bonen ja, die worden goed gebrand. En dat heeft niet alleen te maken met de smaak, maar ook met het macro-micro-organisme wat erin leeft. Dus dat is dan helemaal uitgesloten uiteindelijk. Maar de vliezen wel gewoon uh, ja, de, de gezonde stoffen gaan er vaak wel uh, in verloren. En ja. nu zie je toch wel ook de trend komen dat, uh, ja, dat het natuurlijk ah, bio, ja, biologisch is, ja, toch wel slaafvrij moet zijn. En, uh, maar ook dat het steeds kouder uh, gebrand wordt en geconciëerd. Dus waardoor eigenlijk de, ja, het blijft veel aardser ook, weet je wel. Dus dat ja. Is ook, uh, ja, dat is op zich wel goed. En we gaan nu naar het product uh, chocopasta. Je hebt kinderen thuis, hè? Ja, klopt. Twee, Eten die chocopasta? Twee meiden, ja ja. ja. ja de oh, kleinste je... is nu anderhalf. Die heeft uh, het eerste broodje al gehad nu. Oh, het eerste broodje. En, uh, de verslaving is... Uh, ja, ja. Ja, ja, en uh, mijn oudste dochter Maud, die... Uh, ja, die uh, is wel die, heeft, die is toe aan een nieuw gebit? Of, uh? nee, nee, nee, dat zit prima in oren. Nee, die heeft wel een voorkeur voor uh, heel donkere chocola. En, uh, maar ook altijd wel nutella of pure haafslag broodje. Ja, ja. ja, ja. En die, wat, wat, wat, is het, wat verklaart eigenlijk het enorme succes van chocolapasta nou ja, het, het is een allemansvriend, hè. Het is niet super bitter. En door de haafslagnootjes die erin zitten, is het vrij toegankelijk. Het, is, het zal ook wel wat uh, glucose of honing of suiker in zitten. Dus ja, weet je, het is, het is super lekker. suiker? Eh. Volgens mij is er heel veel suiker. Dus ja, in ja, pot, vaak ja? is het glucose. Het is natuurlijk ook een vrij uh, Smeerbaar. Uh, ja, dat moet wel. Kijk, als je nee. het natuurlijk heel vaak in die, in die pot zit te roeren... dat zie je ook, weet je, dan roomt hij ook wel op. En dan wordt het wat dikker en stijver. Ja, het moet natuurlijk goed smeerbaar zijn. op een temperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Dus ja, dus vandaar dat er dus wel wat glucose in zit, denk ik. Ja, ja, want waar draait het om bij een goede chocopasta? Waar, waar, waar moet als je allemaal op letten? Ja, als je hem thuis maakt, dan moet je er echt wel wat glucose in doen. Dat vo voorkomt ook het grijnen. Dus het, het uitkristalliseren van de suiker, die heeft wat in de chocolade. Uh, ja, je kan hem op basis maken van, een, uh, ja, van gewoon room en glucose of honing. Hè, als mensen geen glucose kunnen krijgen. En ja, dat giet je eigenlijk gewoon op pure chocolade. En dat, uh, ja, dat moet je dan goed met je staafmixer emulgeren en, ja. en het mooiste is als je dan de, de boter toevoegt. Als de chocolademassa zo rond 35 graden is. Want dan behoud je de structuur van de boter heel mooi. Dat, dat wil je eigenlijk ook terugzien. Het is eigenlijk hetzelfde als een, een ganache maken voor een... Uh, voor een bonbon, alleen de, hier zit ietsjes meer uh, vloeistof en iets meer glucose of honing in. Want ik, ik pak nu, ik heb hier nu het recept van, uh, van Karin Luiten, uh, uh, kookschrijfster uh, voor mij liggen. Maak jij het zo zoals hij het zegt? Nee. Helemaal niet, hè? Nee, helemaal ik, niet, zit, nee. ik, ik zit hier mijn noten te roosteren. Waardoor ja, de smaak ik smaak enorm. Jij maakt ja, ze met, doe echt met hazelnoten? Ik met hazelnoten, ja. En ik doe een mix die, die van. Die noot van... hoor ik bij jou niet. Nee, van. dat kan. Maar kijk, als je, als je puur chocoladespret maakt. dan kan je natuurlijk. Uh, dan ga je eigenlijk uit van een basis. Of, dat is gewoon chocola. chocola. Ja. Kijk, en als je, als je inderdaad een hazelnotenchocolaespret maakt... Ja, dan kan je inderdaad uitgaan van eh, kort gebrande hazelnoten... Die, eh, waar je met karamel op maakt en die helemaal fijn draait tot olie... zoals ze dat wel eens noemen. Ja. En dan ja. heb je eigenlijk een soort pralinee gemaakt. Ja, dan kan je eigenlijk daarin verder weer gaan. Maar ja. vertel eens hoe, even in een kort beslag hoe jij het doet. Roosteren. Ja, de, de noten roosteren. En ik maak een mix van pure en melkchocola, toch? Kan, Ik ja. heb alle uitgeprobeerd, maar ik vond ja. alleen pure toch een beetje heftig... zo, ochtends op je boterhammetje. Ja. En dan inderdaad met, met, met een beetje melk en boter. En uh, dat giet je bij elkaar. In de, ik doe het in de keukenmachine. En dan, ik, bewaar, ik doe wel stukjes nood ook. Dus ik maal niet dat helemaal dat fijn. Ik schep er van tevoren wat uit, een paar lepels. Die doe ik op het laatste weer bij, zodat je lekker als je smeert dat er een zo, bite is. zo'n brokje nood hebt. Ja. En hoe lang kunnen we dit bewaren, dit, dit ja, potje? Ja, officieel een week. En, en twee weken lukt ook nog wel. Maar dan, dan kan die toch wel gaan schimmelen. Ja. Maar voor die tijd is die wel op hoor. Heb ik hier nu een vrouw tegenover mij die, als zij gewoon zin heeft in chocopasta, dat gewoon zelf maakt? Nou, het, het komt. Ik heb nu in uh, trouw een antipakjesrubriek. Uh, dus ik heb elke week neem ik een kant en klaar product als uitgangspunt. En dat ga ik dan maken. Dus uh, normaal zou ik niet zo snel op het idee komen van. goh, ik ga zelf uh, chocopasta maken. Maar, maar nu eigenlijk had ik een toevallig aanleiding. Wel. En, ja, en daardoor ontdek je ineens dat, dat dat eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld is om te maken. En dat het wel heel lekker is. Dus ja. ik ontdek zelf ook weer dingen. Ja, leuk is dat. Wij gaan uh, Hans Heilo. Uh, chef-patissier en topproever van dit programma. Uh, je bent met regelmaat van de klok, zit je hier aan tafel. De ene keer zetten we je ijs voor, de andere keer taart. En nu hebben wij gekozen voor chocop uh, uh, uh, chocopasta. Ook omdat het schoolseizoen weer is begonnen, natuurlijk. Uh, nou, we hebben de drie voor ons. Ja, ik zie het. Wat, kan je al iets zeggen over... Uh, Want we moeten even, uh, even zeggen hoe proeven we vandaag. Mag niet met de vinger in de pot dus, heb ik begrepen. Nee, ja, uh, lepeltjes, lepeltjes hè? en een stukje brood. Dat is ook wel prettig. Ja. ja. Je kan wel zien dat er eentje heel droog is. Weet je, Die glimt ook niet zo goed. Dat is de eerste? Dat is de eerste. Dus ja, dat kan positief zijn. Maar dat kan ook heel droog aanvoelen. Kijk, hier, je kan ook zien dat in de laatste twee... Uh, dat daar iets meer glans en iets meer uh, structuur in zit. Ja. Dus ja, dus die, nou, die, die zullen ook misschien wat minder houdbaar zijn... en misschien wat ambachtelijker gemaakt zijn. Maar ik kan me ook vergissen, want ja, weet je, de... De uh, industrie doet tegenwoordig ook goed zijn best. En uh, ja, het zijn best uh, mooie producten. Ja, en de laatste is volgens mij iets donkerder. Ja, klopt. De, ja. Dus het lijkt of Ik denk dan meteen dat het meer chocola in... maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn, geloof ik. We gaan de nummer 1 proeven even voor de luisteraars thuis. U mag thuis ook gewoon proeven hoor. Zet een put, pot van die chocopasta. Ga daar gewoon lekker met een lepel in roeren. En hoor, luister naar dat gesmak van ons. Mag ik een geheimpje verklappen? Nou? Het is denk ik voor het eerst in... 45 jaar dat ik chocoladepasta ga proeven. Want ik hou er niet van. Ach waar? Ik heb mijn altijd al een hebben beetje dat... aangevonden. Maar nu ja. die verklaart alles. Mijn, mijn wil, kinderen hebben dat ook nooit. Nee, Ik nee. ga het nee? zeker proeven nu. Maar. We gaan naar de eerste. Ik vind het inderdaad een bekentenisproza, Jona Voort. We zetten het ook meteen op de website. Um, de eerste. Just, vrij stevig in de hazelnoot. Stevig in de hazelnoot. Ja. En, We schrijven uh, allemaal mee, hè? Ja. <laughs> Uitslagen kunt u op onze website lezen. Hij ja, is toch wel ietsjes rullen. Maar ja, dat kan natuurlijk ook zijn dat... Uh, dat uh, kijk, vaak is het zo... Ja, hoe beter de emulsie is, hoe, hoe gladder de structuur. Weet je, hoe mooi die ook in je mond valt. Ja, op zich is het... Het is, het is lekker. Het is niet verkeerd. Is, ik vind hem wel vrij zoet. Ja. En hij blijft ook een ja. beetje plakken. Lakkere, ja, zoet, stevig in de hazelnoot. Je komt wel, wel heel, in, heel erg in de buurt van, uh, van de Nutella. Ik weet niet of het het is, man. We gaan naar nummer twee. Ik zeg niks natuurlijk. Het is een blinde proeverij. Ja. Jij weet het niet, toch? Of ook? Ach, ik weet het niet. Ik zij ja. alles. Ik moet niks zeggen. Deze glimt al iets meer, dus je zal qua structuur iets zachter zijn, denk ik. Hij ziet er meer uit als chocola of zo. Hm. Ik vind hem ook meer maar chocola. Het smaakt heel anders. Ja. Nou, ik vind niet al groot, laat dit. ja, hoe oh, ja, dit is heel mooi fluwelig ja. en romig en, uh, je, je merkt nu ook weet je dat, er, dat er, als dit een wat, wat pure product kan zijn, weet je dat hij ook wat, wat uh, ja, wat goed wegsmelt in je mond, weet je. Dus ja. dat kan ook wel aanduiden dat er iets cacaoboter in kan zitten, weet je. Dat, ja, dat gaat al wel heel goed in je... Ja, dat, dat, dat smelt gewoon heel mooi af in je mond, uiteindelijk. Lekkerder dan nummer één? Ja, lekkerder dan nummer één. Ja, absoluut, ja. ja. ja. Dus meer een bonbonnetje wat een beetje ja. zo langzaam nee, smelt. een bonbonnetje. Meer ja. ja. een, een Heel mooi smeltgedrag. Mooi smeltgedrag? <laughs> ja, dat zou ik je nou net zeggen. Nee, dat Nee, maar dit is wel. Uh, nou, ja. ik, ik onthoud het ook voor scrabble. Je weet me nooit ja. of je het nog eens nodig hebt. En met ja. ijs heb ja. je dat heel ja. belangrijk als je met, met verschillende soorten boter werkt. Ja. Maar ook met, uh, met uh, chocola. En dan praten jullie zo. Zoals bijvoorbeeld in de keuken van de Amstel. En dan zit een Mick Jacker, die zit daar in die hoekkamer. Dan zeggen jullie <lacht> nou uh, even naar het smeltgedrag van dit uh, ja. bijzonder volk? Zijn jullie toch ja. <lacht> Jullie chef-patissiers. Gaan we naar de nummer drie? Want je zit nu die nummer twee helemaal op te eten. Maar we gaan naar nummer drie. Het is wel lekker, hoor, zeg. Ik vind het heerlijk, chocopasta. Echt waar. Ik ging altijd naar mijn oma vroeger. Mocht ik een halve pot chocopasta op één broodje? Nou, die twee en drie vind ik ook best wel lekker. Was ja, wel na de oorlog, hoor. Ja. Die één vond ik niet lekker. Eén is niet... Uh, nee. nee. Eén is niet... Uh... Drie. Drie is heel anders, hè? Ja. Ja, maar die Dat is... Veel sterker manier... Ja, maar daar voel je ook meer de noten. Ja. Ja, -hmm. echt een smaak. Ja. Ja. Vind je het lekker? Ja, maar hij is wat... Nee, nee, hij heeft niet rul, maar... Nee. Hij, wel een hij, hij heeft niet het, het bonbonsmeltgevoel. Nee. Dat is van nummer twee. Nee. Nee. Dus dan kan ook zien dat hij... Uh, ja, het hangt er echt wel vanaf hoe je maakt. Kijk, je kan hem ook bijvoorbeeld op een, uh, op een soort vaniersausachtige basis maken. noem je dan anglaise. dus eigenlijk room en uh, misschien een deel melk, eidooiers. En dan suiker en garen. <kwijden> en dat eigenlijk terugkoelen. En als je dan uh, een tijdje hebt laten staan... dan zou je hem even kunnen verwarmen op je chocolade doen en dan... Uh, uh, emogeren en dan krijg je eigenlijk een beetje de structuur van twee. Juist. En eigenlijk, als ik jullie goed begrijp, gaat de voorkeur uit naar nummer twee? Ja, ja. Dan kom ja. ik met de uitslag. Ik check nog even de jury. Ik uh, die, die, die mis de... wel mijn eigen potje wat ik had meegenomen. Ja, dat die, is die een bonuspunt. Maar die wordt nu binnengebracht. Hoorconcours komt nu het echte potje binnen. Het andere potje. Niet mijzelf gemaakt hoor. Nee, maar je had een potje meegenomen. Ik, ik heb een favoriete uit Frankrijk. Ja, een, ja, een omfiets Pasta, is dit. Dan ja. moet je wel eentje omfietsen dus. Ja. een ja. omfiets? behoorlijk stevig ja. stukje ja. omfietsen. Stevig ja. Stukje ja. omfietsen. Stevig maar stukje. dan heb je ook iets hè. <lacht> Hier komt nog even de Hoorconcours. Nemen we die gewoon mee in de test jongens. Die gaat dan op nummer 4. Even ik voor de, wel voor benieuwd de noticies, wat de discuriloog de daarvan vindt. Ja, <laughs> absoluut. Je hebt gelijk. Nee, deze gaat gewoon mee in de test. Hij kijkt niet, ah, ja, op, kijk. hij kijkt niet op de... Er zitten noten in. Met ja, stukjes, hè? Nee, nou, echt absoluut. heel anders. Ja, dat is echt iets heel anders. Ja. Zegt dus wat van Hans-Hallo? Nou, ik, ik, ik hou wel van uh, uh, uh, structuur in een uh, ganache of een, uh, een ja. ijs bijvoorbeeld. Ja, ik vind het wel erg lekker. De Ja, maar ook gewoon de smaak. Het is gewoon heel uh, zuiver, wel. Ja. Ja. Ik vond die twee nog steeds lekkerder. Ja, weet je wat ik denk met twee ook? Is dat er wel een deel uh, melkchocolade in zit, denk ik. Als ik het zo bekijk. Nou ja, dat kan ik mis hebben, maar als ik het zo een beetje zie, dan. Uh... We komen met de uitslag. Als ik mijn mond leeg heb. Op één die jullie niet lekker vonden. Stevig in de hazelnoot, zoet, plakkerig. Gaat wel. Huismerk van Albert Heijn. Oké. Okay. Hm. Op twee de winnaar eigenlijk toch wel, denk ik, hè? Ja. De ah. Twee en vier. Ja. Hm. ja, ja. Toch, hoor? Verrassend. Ja. Nutella. Echt waar? Echt waar? Nutella. Ja. Dus Boterhampasta van hazelnoten van Nutella. Van ouds er veel reclame voor gemaakt hoe gezond het zou zijn. Maar na rechtszaken die gevoerd zijn ja. door een Amerikaanse moeder. moesten ze met terugwerkende kracht boetes betalen per verkochte pot met ingang van 2012. Omdat ze eerlijker moeten communiceren. Oh, oké. Okay. Ik dacht eigenlijk meer met. Uh, ze hebben ook wel eens een akkeviertje gehad met. Uh, de, dat de hazelnoten uh, kinderarbeid uh, nou, die kinderarbeid is er dan misschien niet meer. Dat weet ik trouwens helemaal niet. Maar uh, uh, nu ging het over de gezondheidsclaim van Nutella. Dat zal mij een worst zijn, want ik vind het gewoon zo lekker. Hij is wel goed, ja. Jullie vinden hem toch ook lekker? Schattig, ja. De nummer drie was de nok. Nocchiolata. Nocchiolata is een biologische chocopasta. Choco- en hazelnootpasta, moet ik zeggen, van de hoogvlakte van Asiago. Een plateau in de Italiaanse Vooralpen. Dat dus zijn echt die Vooralpen, hè? Daar heb je ook ja. een, een ander een soort microklimaat. <lacht> nou, hoe dan ook, te koop bij biologische winkels en delicatessenzaken. Nocchiolata, niet helemaal goedgekeurd, hè, door jullie? Nou... Hij is wel lekkerder dan die eerste hoor, vind ik echt. Ja, absoluut. Ja, het is nog meer. Maar de, het is inderdaad wel erg. Het doet mij een beetje denken aan... Ik was in afgelopen januari was ik in, in Rimini... bij een van de grootste ijsbeurzen. En dan, dan zie je inderdaad ook... dat ze ook heel veel door ijs heen spatelen. Het, het, uh, ja, daar heb je echt verschillende soorten. En, ja, het is bijna net zo, net zo dik als een, echt een zware kanache. Maar ook de kinderen daar oh, die pakken gewoon een mooi briochebolletje. Die smeren dat lekker dik in, uh, in, de, in, de, inderdaad, in een wat zwaardere spread. Uh, ja. Uh, ja, het spreads. is ook een kwestie van smaak ja. en waar je mee groot geworden bent. Ja. En Nutella appelleert natuurlijk heel erg aan dat wat wij gewend zijn. En de nummer vier, ja. hoe heette die? Uh, of hoe ja, heette? Die, die? Die komt die uit Frankrijk. Ik staat erop? Alleen Noisette. noisette. noisette. Ja. Het, uh... En dat wordt heel veel gegeten in Frankrijk, hè? Ja, is het, dit, is, uh, dit is een beetje de, de chique... Dit is het huismerk van de casino. Ja. De casino in Frankrijk. Nou, we zijn er weer helemaal uit. Ik vind het weer een verrassende uitkomst. Ja. Ja. Dit hadden wij niet gedacht. We hebben het ook namelijk voorgetest met gewone burgers. Dat doen we altijd. Dat is een beetje vergelijkbaar met de verkiezingen. En toen kwam er een hele andere uitslag uit. Dus dat vind ik oh ja? ook geestig. Ja, die waren veel meer van de biologische. Maar de chef Patissier, die vroeger, dus Mick Jagger, zijn chocotaartjes oh. heeft gedaan. De algemene dus. Die kiest gewoon, smaak, dus uh, gewoon niet voor Nutella. Als ik de hoofd niet meekwam, haalde ik al de boubons de van Lidl eruit. Dus het gaat in principe goed. Ja, dit ja, dat was ook zo. Ja. Ja, dan, dus maar, inderdaad, dat ja. gaan, we, we, gaan we, we wel bijhouden. Heel, Hans Zijlo is eigenlijk heel gewoon gebleven. Ja. De ja. uitslag komt straks op de website radiomandjaren.nl. We gaan verder met Karin Luiterkook, schrijfster. Schrijft onder andere voor Dagblad Trouw. Je boek Koken met Karin zonder pakjes en zakjes... is deze maand aan de zevende druk toe. Dat is ja. een bestseller. Ja. Met Onno Klein heb je de culinaire kalender 2013 gemaakt. Nou, die is natuurlijk nu ook al uit, ver voordat het Sinterklaas is. En deze week verschijnt ook nog, volgende week, Handboek Over. Een degelijke naam voor een degelijk boek over koken en bakken in de oven. Een boek dat overigens met een uitspraak van topkok Robert Kranenborg begint. Alleen luie koks werken veel met de oven. Ik wist dat niet. Verklaar je nader. Ja, nou... Ik, ik denk dat het wel klopt. Maar goed, een restaurantkok is natuurlijk een heel ander vak dan een thuiskok. En als thuiskok vind ik de oven... Ja, inderdaad, als je, als je niet zoveel zin hebt om uren in de keuken te staan... dan moet je zorgen dat je je oven vaker ja. gebruikt. Maar dan denk ik ook meteen erachteraan, wat is daar eigenlijk mis mee? Nou, niks. Nee, ik, uh, ik zie het probleem ook niet. Lekker. Ik denk, ja, nee... Ik, ik ben juist heel blij met een oven. Je, zet, ja. he, je, je, je doet wat ingrediënten bij elkaar, zet het in de schaal in de oven, wekkertje erbij. Nou, en dan al genaagelang het, het gerecht is, ben je na een half uur of drie kwartier of een uur, ben je klaar. Ja, dit ja. boek is eigenlijk een ode aan de oven. Ja. Uh, je, je hebt twee secties in het boek. Uh, je hebt aan de ene kant hartig en aan de andere kant zoet, ook heel overzichtelijk. Ja, ik... En volgens mij kan iedereen maken wat erin staat. Ja, dat is wel de bedoeling. Ja. Dat je gewoon meteen kunt beginnen op pagina 1... en dat dan gewoon systematisch afwerken. Ja. Wat, is, wat is jouw lievelingsovergerecht? Ja, dat is nou zo'n vraag. Ja, ik heb 150 gerechten erin staan. Dat nou zijn ja. mijn, mijn 150 gerechten. Jij mag kiezen wat je vanavond eet... En, en ik maak het dan voor je klaar en schuif het in die oven. Uh, een geroosterde kip... Met dan lekkere vulling onder de huid zo ja. stopt. Dat is wel, daar maak je me heel blij mee. Wat voor vulling gaat er onder de huid? Nou, om, hem, om de huid lekker knapperig te houden en te zorgen dat dat borstvlees niet uitdroogt, stop ik altijd een mengseltje onder de dus zeg maar, tussen het, het vlees en, de, en het vel. Ja. En dat is boter gemengd met. Nou ja, dan kan van alles in: van, ja. van uh, citroenrasp, sinaasappelrasp, uh, spekjes, kruiden. Wat ik maar in huis heb, chilipepertje. En ja. dat duw je eronder. En dan. Ja, dan, dat, dat smelt natuurlijk dan in de oven gelijk. Hoef je hem ook niet te bedruipen. En dan staat na, na een uur vanzelf klaar. Ja, en zo'n kippetje, dat is weer iets heel anders dan een kip van de grill natuurlijk. En een kip in de pan, helemaal. Want deze ja. blijft heel erg sappig. Hè? Ja, je, is... het is echt het, het rooster-effect. En dat, dat is lekker, vind ik, van een oven. Je krijgt een soort knapperig randje. En het geeft een enorme uh, smaakintensiteit ja. aan heel veel dingen. Z Zeker ook met groenten, bijvoorbeeld. Er is uh, verkeersinformatie. Oh abv nou, verkeersinformatie. Er staan nog files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... voor Knopend Muidenberg 2 kilometer. De A4 naar Amsterdam, voor Zoete Wouden 3. De A15, Gorkum, richting Nijmegen, voor Vadernooijen, 2 kilometer door een ongeluk. En bij Rotterdam op de A20, richting Gouda, voor Moordrecht, 3 kilometer. En door een aanrijding hebben treinreizigers tussen Rotterdam Centraal en Gouda... meer dan een uur Erkstra-rijstrijd. Dit is Manjare op Radio 1. En in Manjarie hebben we al chocopasta geproefd. En praat ik nu met Karin Luijten. Zij is kookschrijfster. Ze schrijft onder andere voor Trouw. Ze heeft ook een, een, een, een kookrubriek op radio, RTV Noord-Holland. Ja, wat um, dus is het nog? Dus ja, ja, is een soort, je soort halve concurrent van ons. Conculega, zullen we maar zeggen. Nee, hoor. Uh, culinaire kalender uh, maakt. Ze schrijft kookboeken. Opvallend aan de styling van die kookboeken is dat alles dat dat rood is wel echt jouw kleur ja ja, dat is gewoon mijn favoriete kleur. En ik ben er ooit mee begonnen. En ja, nu kom ik er natuurlijk niet meer vanaf. Nee, want Daarvoor men herkent ik, uh, jou zo. Ja, als ik geen rood aan heb, dan raken mensen ook van slag. Dus, uh, kan In ook het begin waren je boeken wat meer gericht op vormgeving, op styling. En st het, is eigenlijk, het, het, het re receptengedeelte wordt steeds iets prominenter. Of, of denk je nou, dat het maar? Is, ik, ik ben gewoon begonnen als, als hobby met een website. Koken met En daarin bracht ik eigenlijk mijn twee hobby samen koken en tekenen. En toen, ja, tekenen doe ik altijd gewoon met een zwart pennetje. Maar op zo'n website wordt dat zo saai. Dus toen dacht ik, nou, dan doe ik rood erbij als steunkleur. En, um, en toen het, het eerste boek kwam, was dat ook eigenlijk weer met getekend en geschreven. En, maar langzamerhand ontdekte ik wel dat ja, mensen willen toch graag foto's zien van gerechten. Dus die ben ik toen toe gaan voegen. Um, maar op zich, de stijl van recepten is, is wel altijd hetzelfde gebleven. Maar ik merk wel dat ik in de vormgeving van mijn boeken... wel, ik probeer ook andere dingen steeds uit. Ja, ja. Nou ja, het is ook, ook goed om, het toch, is om je, voor om jezelf een beetje leuk te houden. Zei, om keer weer nieuwe dingen te ontdekken. En, uh. waar, waarmee je echt wel een gat in de markt hebt, uh, hebt ontdekt... Is, is met dat boek koken zonder pakjes en zakjes. Dat is ingeslagen als een bom. Daar hebben ja. mensen het over. En het is niet voor niets dat daar een zevende druk van is. Hoe verklaar je dat succes? Uh, nou, het, het grappige is eigenlijk dat toen we het hadden over de titel... want de uitgever zei ze van, ja, maar een negatieve titel, dat is niet goed. Je moet iets positiefs. Maar ik denk, ja, positief, dat is vers koken. Maar dat doet iedereen die een kookboek ja. maakt. Ja. Er is niemand die in een kookboek pakjes en zakjes gebruikt. Dus ik wilde bewust die, dat, dat anti erin hebben, of in ieder geval zonder pakjes en zakjes. Omdat um, het, het valt mij op dat in, in, in de supermarkten het, het schap met kant-en-klaar en semi-kant-en-klaar en, semi -kant en, en assemblageproducten... dat dat alleen maar groter wordt. En dat het eigenlijk van de zotte is dat, dat steeds meer mensen denken... dat als ze, uh, ik noem maar het wat, moussaka willen maken... oh, dan moet je een pak kopen. Nee, een, dan een moet, pak moet je aubergines kopen mix. en gehakt hebben. Maar ja, ja. En de, de, de, ik vind, de industrie speelt er heel erg op in om het, het, mensen echt het idee aan te praten... dat een pak veel makkelijker is en veel tijd bespaart En, en dat is echt klinkklare onzin. En het kost veel geld. Ja, want er zijn heel veel pakjes die zijn echt totaal overbodig. He, als je bijvoorbeeld hebt het uh, beroemd voorbeeld... het, het, het, het pannetje kipprei met champignons. Dan moet je zelf kipprei en champignons kopen, uiteraard. En dan zit in dat pakje zit dan... Uh, nou, er zit dan zout en suiker en E-nummers en vulmiddel en bindmiddel en, en... Allemaal dingen die je eigenlijk helemaal niet nodig allemaal hebt. Allemaal door... dingen die je helemaal niet nodig hebt en wat je dan toch voor 1,50 euro hebt gekocht. En dan denk ik, ja, laat dat achterwege. Dat, dat hoeft helemaal niet. En daarnaast ben ik er echt van overtuigd dat het veel lekkerder is als je het gewoon zelf maakt. En als je niet al die, die, he, die standaardzouten en smaakversterkers... en in heel veel pakjes, moet je maar eens opletten... of het nou Hongaars heet of Italiaans... zitten wel dezelfde soort kruiden in en specerijen. Ja, dus ja. het is toch een soort eenheidssaus die overal doorheen gaat. Wij zijn het ongetwijfeld volledig met je eens. Ja, jullie moet niet te overtuigen. Maar... maar toch, iedereen kookt wel eens met een pakje iets. Nou, Jona niet, die wel, ik nu... gebruik bouillonblokjes oh, af, voilà. maar die neem ik mee uit ja, Frankrijk. Hebben we hebben de eerste bekentenis, die ja. hebben we alvast binnen, op nou, Dat was op de dat was ook, ook niet van chocolade. Ja, dat is waar, maar dat maar, is dan weer geen pakje-zakje. Ik heet, uh, ja, bouillonblokjes, maar die haal ik uit Frankrijk. Ja. Is dat dan beter of zo? Die vind ik lekkerder. Oh, oké. Okay. Ja. Nou ja, goed. Dat is dan ja, toch weer dan... toch... een beetje een culi -praatje, ja. Maar, uh, Hans, hallo, pak je zakje? Soms een zakje. Wat voor ja. zakje? Chili Echt ja, waar? Ja. Oh. Ik heb ook wel goede bekendheid. Maar ik vind dit goed nieuws jongens, ja. ik vind dit ja. goed nieuws. Gisteren nog. Nee, maar dat... Gisteren nog. Oh ja. Mm -hmm. Maar, maar wat, wat... Wacht even, wat, wat zit daar in wat je nodig hebt voor... Nee, eigenlijk is het gewoon suf, want in principe uh, goede, goede chili kan je eigenlijk ook gewoon maken met een beetje paprikapoeder en... Uh, Chilipoeder. Chilipoeder. Chilipoeder, ja, ja. ja. ja. Je ja, je zien, zou je bijna gaan denken, hè? Dat ja, chili met het chili. Ja, goede... uh... waarom, waarom doe je dat eigenlijk? Maar waarom doe je dat eigenlijk, Ja. Laten <laughs> <laughs> ja, we, we daar zo verder. Omdat het gewoon makkelijk is. Ja, ja maar wat houdt iedereen makkelijk aan. omdat het tegelijk in één keer de juiste consistentie heeft. Je doet dan chili ook wel eens wat tomaat zo, en moet je goed, Weet je, en als mijn meisje het maakt, is het ook ook makkelijker als je hier een zakje op kan ritsen. Ja. Oh, oké. Okay. Ja. Dus eigenlijk daar een je, beetje uiteindelijk, aan toenadering tot je meisje. Uiteind, uiteindelijk, uh, uiteindelijk is het natuurlijk ook zo... weet je, dat als je thuis komt, is het vaak ook wel weer een race tegen de klok. Weet je, en is het inderdaad makkelijk als je eventjes ritsrats... kijk, het rijst ja. koken we wel gewoon... Uh, met zo'n zo pakje chili de silicon mix, ben je niet sneller klaar dan als je ja, het zelf dood maakt. We, dat is ook niet... Nee, nee maar ah, dat je nee. zegt, hey, je hebt weinig tijd. En, maar dat bedoel ik met ja, mensen ik... het idee geven dat het sneller is en makkelijker is. Heb dat je wel eens gelezen wel. Waar. Ik... op de inhoud van die verpakking wat erin zit? Ja, er ja, zitten met name die smaakversterkers die... Uh... Jullie zitten nu wel heel erg op hem in te praten. Ja, maar ik, ja, vind, ik ben uh, al... ik, denk, ik probeer uh, mensen uh, tot een bekentenis te krijgen, maar jullie uh, <lacht> hebben me uh, bijna al aan het uh, schapotten. Uh. Ja, ja, Ik heb een zende, zendingsdrang. Hè? Jij ja. hebt een zendingsdrang. Daar gaan ja, we ze ook nog wel even ja. over hebben. Ik zal meteen maar zeggen dat ik wel eens een zakje boemboe-nasigoring gebruik. Om... Dat gebruik ik allemaal niet nasi goreng is heel succesvol met witte kool... en dan gehakt erbij en dan lekker in de ja, oven. Kan ik dat vind, anders doen? Ja, maar ik vind wel juist die Azi Aziatische kruidenmixen... zeker die boemboes, die natte mixen... Ja. ja. daar zitten eigenlijk zoveel dingen in. Die, die, ja, die weet ik dan gewoon ook dat, bijvoorbeeld dat, niet. Dat snap ik dan eigenlijk beter dan iets wat eigenlijk alleen maar chilipoeder en paprika poeder vervangt. Een bindmiddel. Want dat heb je als het goed is het gewoon in huis. Dan heb je gebonden siliconkaarden? Ja, ja. Ja. Ja. Jij zegt ook, ik ben mijn, je bent een vrouw met een missie. Ja, hoewel ik wel erbij wil zeggen dat iedereen moet doen wat hij niet laat kan Dus Als jij lekker je chili wil blijven eten, moet je dat vooral blijven doen. Dan ga je langskomen ook. Doe je ook gewoon met ananas uit blik? Nee, doe er geen ananas. Oh, nee. dat vind ik ook dom Nee, ik vind iedereen moet echt doen wat hij wil. En ik wil zeker niet met zo'n vingertje van het mag niet. Nee, wat ik eigenlijk wil laten zien, dat het helemaal niet moeilijker is om het zelf te maken. En dat het echt lekkerder is. En dat wil ik mensen gewoon eens laten ervaren. Van maar goed, je bent een mens van vlees en bloed. Wat gebruik je nou zelf wel eens uit een zakje? Nou, de bouillonblokjes. Maar ik ga dan wel op zoek inderdaad, naar wat voor bouillonblokjes. Ja. En, maar ja. dat is ook het enige pakje? Ja, uh, ja, echt aan pakjes. En... Het, ja, geval... het zou niet in mijn hoofd opkomen zelfs. Het zou niet in mijn hoofd opkomen als ik in de supermarkt zou lopen... om een pot appelmoes te kopen. Mm. Ik, als ik appelmoes wil eten, koop ik wel appels. Ja. Maar ik zou, ja, ik, zo, ik zou ik niet zou zo snel weten. Nee, want mensen zeggen van oh, maar je gebruikt in je recepten wel uh, een blikje tonijn. Ja, maar dat, dat vind ik geen pakje zakje. Het is geen pleidooi dat He? je eigen tonijn moet gaan vangen. Nee, in, of, in, het, of, of in de ja. Zuidzee. Ja. Vooral daar niet. Of, of blikken anders. met tomaat. Ja, nee, dat natuurlijk. Die, die gebruik ik allemaal wel. Dat is duidelijk. Dat is duidelijk. Okay. En, en en heb je er ook succes mee? Want, want het, het wordt afgenomen, dit boek, dus er is een behoefte aan. Aan het boek? Nou, ik merk dat heel veel mensen eigenlijk verbaasd zijn over zichzelf. Dat het a, zo makkelijk is. En b, dat het zo lekker is. En ja, dat is eigenlijk het enige wat ik wil bereiken. Ja. Van heb, maak nou is het gewoon weer eens zelf aardappelpuree. Dat, uit, een, uit een zakje is dat bangplak. Ja. ja, als je dat wil, moet je dat voor mij, mag je dat voor mij doen. Maar proef is gewoon echt. Hè? Met gewoon aardappel, stamp, stamp. Beetje boter, beetje ja. room, beetje melk erdoor. En proef dan is... Ja, en dan, dan volgens mij valt iedereen dan van schrik van zijn stoel als je ze echt naast elkaar proeft. Zo van, jeetje, die behangplak, nee, dat ga ik nooit meer doen. Nee. Je hebt dus dan meteen weer een idee eigenlijk. volgend jaar aan de ja. hand. Uh, nee, ik daar. gun ik denk mensen of... gewoon dat ze lekker eten. Ja. En als ze vies willen eten, ja, dan moeten ze dat vooral doen. Maar ik vind het zonde van je tijd. Dat lijkt mij meer dan duidelijk. Dan even, want ik weet niet, heb jij gestudeerd vroeger? Of ja, ben je... Frans. Frans gestudeerd. Wat, wat voor soort studie... Uh, uh, wat voor eten maakte jij uh, in de studentenkeuken? Ja, ik weet wel, ik, ik vond koken altijd al leuk. En ik kan me herinneren dat ik, ik... Ik had een heel klein studentenkamertje, maar dat ik toen al grote etentjes gaf. En dan maakte ik patés en dan, uh, en dan uh, ja, pasta. Nu niet normaal, zeg maar. Ik nee. bedoel niet zoals iedereen het deed. Nee, nou, ik heb wel Hans mijn... mijn... Ja, al mijn hoop gaat nu naar Hans Leilow. Want misschien heeft hij wel hele vieze dingen gemaakt in zijn jonge jaren. Nee. Ook niet. Nee. Ook meteen uh, bam. Direct, uh, uh, silicon uh, nee, ik begon eerst met te proberen te maken. <lacht> het hele studentenhuis aan de bananensoes. Ja. Is, uh, is dat warm eten? Nee, nee, nee, nee, nee, het koken ging altijd wel goed, moet ik zeggen. Oh. Ja, dus, uh, tot, uh, tot ik. Uh, ja, mijn moeder heeft wel uh, tot mijn 25ste voor me gekookt. En uh, daarna ging ik. Ja, toen werkte ik ah, al. Ah, uh, je middels moeder al, heeft tot uh, je 25ste en, voor en, je gekookt. En uh, daarna werkte ik altijd in het Amstel. Toen kon ik zelf wel naar uh, Oh, Amstel. dus van je moeder naar het Amstel. Amstel ja, oké. Ja, ja, nee. goed recept voor chili Zeg maar niks meer, hij ah, loopt. Ik ga jouw recept van con carne geven. Ja, kijk. Er worden zaken gedaan hier aan tafel. Jona, moet ik jou nog vragen naar je studententijd of je jonge jaren? Want ik ben bang dat jij altijd al fantastisch kookt, of niet? Nou, dat is. Uh, ja, ik heb nooit uh, nee. uh, inderdaad... Uh, nee. Chili Concarne carne werd bij ons thuis gemaakt als ik niet thuis was. Door mijn man, die nu, denk ik, heel blij is om te horen dat, dat je daar gewoon nog een, een bakje voor kan gaan halen. <lacht> nou, jongens, het studiejaar is in ieder geval weer begonnen. En overal strijken dus verse studenten neer om een, een grootse en meeslepend uh, leven te beginnen. Verslaggever Chris Bijma, onze verslaggever, die, die dacht dat studenten nog steeds macaroni met kaas eten uh, aten de hele dag. Totdat hij te gast was in de keuken van Studentendispuut HB in Amsterdam. Luister en geniet. Hey hallo. Hoi, ik Chris. Maarten. Hallo. Ik ben Chris Thijs. Die neemt de pen Oké. Ze stellen je aan je voor, Maarten en Thijs van HB. Het dispuut van het Amsterdam Studentenkoor. Letterkundig dispuut. Je hebt je overal op voorbereid. Vooral op pizza's uit de oven. Maar Maarten... Uh, je zou ons niet betrappen op een diepvriespizza. Althans, uh, alleen in zeer terug uh, of zeer blijde omstandigheden. Maar meestal probeerden we al iets van te maken, ja. ja. En, uh, het is eigenlijk zo gekomen dat uh, we hadden hier heel vaak feesten En dan was het eten eigenlijk heel vaak, uh, nou ja... Nee, de maat. Ja, gewoon echt slecht. En toen hebben we dat met z'n tweeën opgepakt uh, toen wij hier kwamen wonen. En toen werden we heel uh, ja, langzaamaan gingen we gekker, gekker en gekker koken. Het is dus echt een beetje een uit de, uit de hand gelopen hobby uh, geworden. Een hobby waarbij ze alles uit de kast halen. En gelukkig ook uit blik. Er binnen... wordt iets uit de oven gehaald. Vader. Dit is een, oh. uh, een blik Confide Kanaar. Je hebt nog een confit, uh, in de poten. Maar die moeten we nog even uit elkaar halen, want het blik was, uh, was koud. Dus... Dat, uh, en die gaan dadelijk de oven in en dan uh, ja, gaan we daar van smullen straks. Je ziet de eendepoten in de oven verdwijnen en het voorgerecht wordt gemaakt. We eten vooraf een uh, steak tartaar met uh, rode uitenkoolte. En uh, nou ja, we gaan we het even, even opmaken. Tuurlijk, steak tartaar. Ja, jongens, Wijntje erbij. Ja, heel erg. Je vindt het heel erg lekker. Hoewel zij zelf iets zeggen van iets te veel koriander. Scherp. Iets te veel tabasco. Je staat even later in de keuken als ze in de pan met risotto roeren. Je hebben een andere tactiek. Jij draait de pan in plaats van je spatel. Roeren en of het nou gaat om kloppen of roeren zoals hier in een flinke pan... is twee dingen. Je moet achtjes maken... Dus niet alleen maar zo rondkloppen, maar achtersmaken en dan met je andere hand de pan uh, draaien tegen de klok in, wat ik nu doe. Uh, en dan gaat het het snelst. Je krijgt een risotto met twee stukken, één de poot. En ze hebben het natuurlijk over de horeca. Alles in de horeca zit hem in de details. Uh, iets kan net te laat komen of de wijn kan net iets te linker. Ze hebben ook, dus ook een zijn. eigen groothandel. Ja, vanmiddag was daar weer, uh, ik noem het zelf en ik heb dat heel erg: een magazijnfetischisme. En dat is in dat soort zaken heel erg. Uh, bijvoorbeeld deze wijn: we begonnen met twee flessen. We zaten nee, nou ja, kom op, twee flessen, we zijn met z'n vijf. Dan moet het toch minstens één per persoon zijn. En daarna nou, vijf. En toen kwam Thijs. Maar als je een doos neemt, is die wel 40 cent goedkoper. Dus toen gingen we met die doos naar huis. <lacht> en uh, zo, zo gaat dat bij alles ongeveer. <lacht> je vindt het aardige jongens. En gelukkig hebben ze ook af en toe nog een corporale traditie. Als er bijvoorbeeld een barst in een bord zit, dan... Ja! Exist! Gaat het bord tegen de muur... En degenen die excessen ruimen het op en kopen nieuwe borden. Dat is wel... Uh, dat hoort dat er wel is nog nooit gebeurd. Het Gebeurt niet, maar het hoort wel. Wauw. Uh, we moeten eigenlijk gaan stoppen, want ik... Het uh, is mijn vierde glas wijn, volgens mij, die ik binnenkrijg. Dus uh, We zijn bij het dessert. En dan houden ja. we mee op, want... Uh, anders ben ik echt dronken. Thijs. Wat is dit? Want dit ziet er weer heel fantastisch uit. Dit is een dessert uit Engeland. Uh, ja, dit is Eton Mes. Uh, altijd gesfeerd op, uh, op, de, op de boarding school Eton. Uh, tijdens de uh, jaarlijkse wedstrijd tegen uh, Winchester College uh, met cricket. Ik ben een groot cricketliefhebber. Ja, een zwaar dessert. Het wordt namelijk gemaakt van uh, aardbeien, uh, merengeschuim en slagroom. Uh, het is dus enorm eenvoudig uh, en enorm smaakvol. Maar uh, zoet en, uh, en zwaar. Dat... Ja, oh, dat is wel lekker, zeg. De grap van... Want dit is heel slecht. Het is heel He? slecht voor je. En de grap van ja. Ethan ja. mes is dat het, uh, als je het merengeschuim uh, grof genoeg brokkelt... en je klopt het slagroom stevig genoeg, dan uh, vermengt het dus niet. Mm. En dan heb je nog zeg maar, ja. het krokanten van de meringue en, uh, en, en de slagroom die het nou ja, vullend maken, zullen we maar zeggen. Nou ja, volgende week weer een week lang hardlopen. De balansdag. <laughs> ja, balansdag. Het is een balansweek, jongens. Ja! Ja, en de, balansdag van, uh, de balansweek van Chris Bijma is inmiddels een balansmaand. Dus volgende maand is hij er weer. Jonah Freud, onze kookboeken vanuit vaste waarde van dit programma Mangiare... Uh, is naar Frankrijk gegaan en verblijden we ons eigenlijk met foto's vanuit Frankrijk... Ze had zelf kaas gemaakt en die zitten we nu te proeven. Hartstikke lekker. Een lang gekoesterde wens. Was helemaal niet zo lastig als je dacht. Zo is het toch? Nou, het is, uh, het, kijk, je hebt daar natuurlijk uh, van alles voor nodig. Gelukkig is een vriendin van mij in uh, Frankrijk, haar zus, uh, had een hele kaasmaakset. Die heeft ze naar Frankrijk meegenomen toen ze langskwam. En bij uh, Annelies thuis, die vriendin van mij, uh, stond dus opeens een enorme ton. Ik wilde, wilde dat vorig jaar al zo graag een keer gaan doen. Dat kwam er nooit van. En nu uh, hebben we daar samen in die ton. We hebben 19 liter melk bij de boer gehaald daar. Die daar uh, vorig jaar ging 10 liter halen, moest hij erg om lachen. Want hij dacht echt. Uh, ik zei, ik ga kaas maken. Maar wist, wist ik veel? Toen heb ik verse kaas gemaakt. Maar nu heb ik echt een kaas gemaakt die 3,5 weken heeft liggen rijpen. En uh, ja, dat is een uh, bijzonder moment dat je hem dan aansnijdt dat hij ook echt op een kaas en lijkt, dat hij niet weggeschimmeld is van binnen, of dat er allerlei hele andere dingen mee. Hij zag er echt uit als een kaas. My first cheese. Ja. En ja. ik vond dat zo ontzettend 80. leuk. Hij is ik... ook wel lekker. Hij heeft een jongensmaak. Ja. Hij had voor mij ook wat langer mogen blijven liggen. Uh, uh, maar goed, we gingen naar huis, dus we gingen hem natuurlijk doorsnijden zodat we ieder de helft uh, mee naar huis konden nemen. Want ik heb hem nu dus samen met Annelies gemaakt en haar zus, uh, Claire. Ja. Dus we gingen hem doorsnijden. Dat we ieder de helft mee naar huis konden nemen. daarom is hij opengesneden. Hij is maar hartstikke en dan... lekker. En je ja. kan de plakjes ook op brood doen. En gewoon in de lunchtrommel. Om ja, nou met meteen maar de brug te de slaan de naar ons, ons volgende onderwerp. Wij krijgen wel alvast tips van Evelien Wening bijvoorbeeld. Die schrijft avocado, banaan, zuivelspret met verse zalm, hazelnootpasta. Die hadden we al. Gebakken ei, aardbeien en zelfgemaakte frambozenjam. Kan allemaal op brood. Oh, ja, je leest het zo achter elkaar. Ik dacht, zit dat allemaal bij elkaar in? Maar nee, nee, nee, nee. Dat zijn Hele aparte boterhammen, hoor. <laughs> dat lijkt me ook heel onsmaaklijk. Ja. Maar uh, Jona, die heeft uh, het echt uitgepakt. Die heeft de drie, drie spreads. Die kunt u terugvinden op onze website. Die gaan wij nu in vogelvlucht uh, behandelen en ondertussen proeven we hem ook. We beginnen met... We beginnen met, laten we beginnen met de pompoenspread. De pompoenspret van pompoen. Die is van, nou, de recept is terug te vinden inderdaad op de site. Het is een, een overgeroosterde pompoen die heel simpelweg uh, fijn gemalen wordt... met uh, olijfolie, een beetje kaneel, zout en peper, knoflook... Uh, van die tahin, van die sesampastas en citroensap. Het oh, ja. mm. zijn alle drie spreads die ik er nu op heb gezet... die je dus inderdaad in het weekend kan maken. Bewaar ze in een afgesloten pot in de koelkast... en je hebt al de hele week uh, lekker uh, mm -hmm. iets om op brood mee te nemen... Ik bedoel, je kan natuurlijk ook, of zo'n pompoenspret... kan je ook nog een plakje kaas bij doen? Ja. Een, uh, of een komkommer? Of een alles een is mogelijk. Ja. Hm? En, en ik ben al erbij. heel lang bezig... Uh, met een soort... Uh, ja, revival voor de lunchtrommel wil ik zo graag. Hè? De ik heb drie lunchtrommels vandaag ook meegenomen. Ja, hele mooie, hele kekken. Ja, ja, hele kek. ja, in Frankrijk zijn ze natuurlijk... hoewel ik vorige week expres aan mijn uh, Franse buurvrouw heb gevraagd... hoe zit dat met jouw kinderen op school? Wat lunch, waar lunch je die mee? Nou, die krijgen natuurlijk warm te eten. Ja, en daar staat, een, er staat gewoon een kok te koken. Er wordt ook niet uh, ingevlogen. Nee, er staat een kok in de keuken te koken. Voor die Franse kinderen betalen ze 2 euro per dag voor. Krijgen ze warm te eten. Maar die Franse lunchroom, die heeft ook een apart peper en zout bakje. Waar je peper en zout mee in kan nemen en twee verdiepingen. Dan krijgen we van, waar we het in het voorjaar hebben, de culiperslunch. Daar krijgen we dit jaar ook een lunchtrommel mee. Ja, ik kijk, hem al, Dus ja. Het is, niet, we, we, we, het is, is we gewoon niet, hip. Het wordt helemaal hip. We gaan dat ook helemaal hip maken nu. Ja. En de derde lunchtrommel, die komt bij Tony Leduc vandaan. Uh, hier al vaker genoemd. Die heeft een heel mooi boekje gemaakt. De brooddoos. Daar komt één recept uit. Het recept met de eieren. De groene eieren, wat ik hier uh, ook uh, heb neergezet. Die heeft ook een hele mooie lunchtrommel is erbij gekomen. Dat is wel een soort Rolls Royce onder de lunchtrommels. Hoor. Die kost ook wat. Maar daar wil je wel mee thuiskomen. Gaan we even terug naar de pompoenspread. Die hebben we nu allemaal geproefd. Die heeft vrij veel pit. Ja. Lekker. Ja. Karin Luijten. Um, hij heeft een tikje bittere... Het is, uh, op de sesampasta he, die er doorheen ja. ja. zit. Lekker, Hans, hallo. Ik vind dat snufje ja. kaneel wel lekker erdoor. Ja. Het is een, een, een, een, een bruin-oranje uh, spulletje. ligt natuurlijk ook aan de pompoen die je gebruikt. Je kan van wie is de receptuur de, eigenlijk de, van de, deze? Dat, dat komt uit, het, uit uh, uh, Morolonde. Een van mijn moro-boeken waarvan ik inmiddels iedereen denk wel weet dat dat mijn, onder mijn favorieten is. Ja boek. hoor, dat weet maar eigenlijk bijna iedereen wel, denk ik. Dat lijkt mij wel, ja. zo hand <laughs> toch? En, maar het ligt heel erg aan de pompoen die je gebruikt. Je kan met alle soorten pompoen doen. Hm. Dit was een fles en pompoen. De tweede? De tweede, dat is een uh, uh, gerookte uh, uh, spread van gerookte makreel. Ik, denk, ik heb ook drie spreads uitgezocht waarvan ik denk dat alle kinderen het ook lekker vinden. Mm -hmm. Uh, dat je niet uh, alleen maar, uh, zeg maar op hoog culiniveau aan de spreads gaat. Ja, heel simpel, gerookte makreel, schoonmaken. een Beetje kwark, citroensap, peterselie en bieslook erdoor. En dan op smaak maken. Heerlijk. Ja. Heerlijk, toch? Ja, maar ja, als je dat in de koelkast ik hebt op. Op. staan en je gaat s'ochtends ja. naar je werk... of je gaat naar je studie of wat dan ook... je hebt het zo staan, je smeert het op een boterham en je ja. bent er gewoon helemaal Laatjes, blij. Een sla erbij. En, ja, en alles kan, ook ja. komkommer, alles kan erbij. Dan hallo. Ja, ik ben niet zo van de gekookte eieren. Maar ik moet zeggen, deze nee, die vind ik... Magrein. Maar we zijn oh, aan de makreel, nu, Ja, die ja. denk ik. Ja, die makreel vind ik wel lekker, ja. Die, maar zie jij ook dat je dit voor je, voor je dochter maakt? Nee, K oh. nog niet. Ja, ze is acht, dus uh, mensen het nog niet tellen. Nog in de Nutella fase. Mijn kinderen hebben nooit Nutella gekregen. Nou? Ja, omdat ik het niet lekker vind. Ja, Nutella en uh, pure chocolade Dat noemen ze dan een heel leidinggevende moeder. Weet je, maar. mijn moeder gaf ons vroeger wel eens speculages op brood mee. Heerlijk, wit ja. ja. brood met speculatie. Wit brood Die worden zo lekker zacht in een trommeltje. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. Dit is een hele simpele, dus dan gaan we naar de derde. Die nou, groene dit... eieren, want daar houdt Hans Haloni ja. van, maar je houdt gewoon niet van eieren. Van van Hardgekookte hard eieren. Maar Juist. hij zei net echt wat tegen mij dat hij het lekker vond. Ja. En toen hoorde hij dat er eieren ja. in zaten. Toen ging hij ja, anders je nadenken. Stoppen, dat ja, leef, ja, ja. Je dus dat moet je ja. zeggen. Ja. Wat, wat, wat is de truc hiervan? Van dit nou, er is eigenlijk met helemaal niks een truc. Hoe simpel kan het zijn? Het is gewoon eieren. Je stopt het in de uh, keukenmachine. Hardgekookte eieren. Je maalt ze fijn met peterselie. kwark, een beetje mayonaise. En uh, peper en zout. Dan kan je er een ja. beetje harissa in doen. Dat als je kinderen hebt die dat niet lekker vinden, hoef je dat natuurlijk helemaal niet te doen. Ja, lekker. En maak het op smaak met peper en zout. En je doet pas later de in uh, blokjes gesneden ham. Hoeft natuurlijk ook niet, want het is ook lekker zonder die ham. Ja. Ja. Dus, ja. Ik ben heel erg echt heel erg op zoek geweest de hele week... naar het authentieke recept van de Heinz Sandwich Spread. Ja. Wat ik ook nog nooit gegeten heb. Nee. Dus ik dacht eigenlijk, misschien moet ik dat dan ook maar eens gaan doen. Het is veel, veel natter, er zit veel meer uit. En zoet, denk in. ik ook. Nee. Heel nee. veel mayonaise eigenlijk. Ja. Ja. Ik dacht Deze dat die is vast heel zoet ik heb, uh, nog, Er zijn heel veel verschillende soorten Heinz sandwich pret. Zo, zover rijkt mijn kennis nu. Je ik hebt denk zelf aan sandwich een sandwich pret. Ja, maar een zagen salade met extra mayonaise, ja. dan kom je ook aardig in de ja, buurt, dat volgens ik mij ook. Alles iets kleiner snijden misschien. Maar maar het leek uh, mij zo leuk om het originele Heinz ja. sandwich pret recept op de site te zetten. Maar ik heb het nog niet kunnen vinden. Dus nee. Mocht iemand dat wel weten of erachter kunnen komen, vind ik dat leuk. Die kunnen gewoon ja. radiomanjari.nl. Heinz zelf mag ook met de receptuur komen. hoor. Daar zijn <lacht> we dan ook helemaal niet kinderachtig in. Nee. Uh, ik, ik heb een keer een gruwelijk verhaal gehoord van een vrouw. Een moeder die altijd voor de kinderen van die hele speciale dingen maakte. Spreads en zo. Van die dingen waar ze zich echt voor uitsloof. En, en die kinderen zeiden: Oh, mam, zo lekker! Nou, lunchboxjes mee. En die gingen allemaal de prullenbak in. En om de hoek werd een mars uh, of een andere gevulde reep gekocht, ja. een bak uh, chips of uh, friet of whatever. Maar in ieder geval dat verantwoorde lunchje dat ging er niet in. Nee, bij dat het is kind. Het ook zo. Ik weet van mijn zoon nog het verhaal. Ik denk dat hij dertien was. Dat ik zei: Heb je je broodjes gegeten? Nee, hoor. Zegt hij. Die geef ik al heel lang aan de zwervers onderweg. Maar alleen weet jij dat niet. Nou, ja. maar nu wel. Ja. Is ja. dat niet een beetje de frustratie van je als ouder uh, uitsloven terwijl je gewoon weet dat ze uiteindelijk chocopasta willen hebben? Ja, maar ik heb, dat hoorden we net ook in die hele uh, de, de repo van uh, Chris. Ja. De, hoe, hoe er gekookt wordt in die studentenhuizen. Dat is echt. Het is iets aan het veranderen. Laat mij nou in die illusie geloven. Er is iets aan het veranderen. En wat verandert er dan? Dus als we nou kinderen zelf hun spreads gaan laten maken in het weekend. Gewoon als zondagmiddagactiviteitje. Dan hebben ze zelf hun potje spreads gemaakt. En dan is het heel anders om dat mee naar school te nemen als je moeder het voor je hebt Jij gelooft er gewoon in ja, de heilige missie. Ja. Ja. Jij ja. hebt ook een boek geschreven, Karen, over koken voor kinderen. Ja. Of een kinderkookboek. Je zo snel mogelijk laten koken. Ja, dat ja? ja, is er meer. Ja, dat ja, is heel simpel. En wat kwamen hier ook, uh, kwamen in jouw boek ook dit soort uh, dingen voorbij? Nee. nee, nee. Wat, wat, wat voor dingen? Een, ja, gewoon basisdingen, gewoon ook aardappels, rijst, soepjes, uh, ja, gewoon toetjes. Uh, ja. van alles. Alle gewone dingen eigenlijk. Eigenlijk alle gewone dingen, want als kind moet je ergens beginnen met dingen leren. Ja, Hoe, hoe, hoe leer je of hoe je aardappels maakt? Ja. Ja, wat heb je zelf het liefst op brood? Kaas kaas. Ja, enorm kaas met ja, alle soorten kaas. Maar... Alle soorten kaas. Hans, hello. Uh, ik vind uh, mooi dun dunge ham altijd lekker met een klein augurkje. Ja. Oh, ja. En ik zoute boter. Ja. ja. En, een en goed bruin brood. Ik, ik ben wel van het bruine brood. Jij maakt tegenwoordig je eigen lunchpakketje weer, hè? Sinds ja, uh, het Amstelhotel uh, uh, ja. uit, uitzicht ja, is. Ja, ik zelf s'avonds <laughs> met broodjes uh, maken. En wordt dat met een beetje variatie en, en, en creativiteit gedaan? Nee, uh, het is redelijk rationeel. Dus uh, inderdaad ham met een augurkje doe ik dan nog wel. Of, uh, of kaas. Mooie kaas. En uh, ja, wat er is. En is voor, uh, voor me, uh, die gaat dan één dag in de week naar, de, naar het overblijf. En die krijgt dan ook een uh, plakje kaas. Wat zou fiets. Mick Jacken nou op zijn brood doen? Daar zit ik nou de hele tijd over uit te denken. Man, eet helemaal geen brood. Het kan ja, toch ja, die ook uit? Verschieelt toch ook weer plaat? Die krijgt toch wel eens een lunchbox een, een, een mee of zo. Verschilt ook je wel Je Hij is niet meer met heet Jerry Hall, maar daarvoor krijgt hij altijd een lunchbox mee. Dat weet ik dan weer, dit soort dingen. Nou, leuk dat jullie er waren. 5 oktober. Vrijdag 5 oktober zijn we er weer. Kijk op onze website radiomangiare.nl. En zometeen twee dingen na 8 uur hier op Radio 1.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 De riolering verder laten versloffen? Breng weg- en rioolonderhoud weer op gang, voor het nog meer kost. Politici, kom in actie. Geef MKB-aannemers de kans de klus te klaren. Dit was een oproep van aannemersfederatie Nederland.nl Tijdelijk vervangend inkomen? Kijk op doorleefverzekeringen.nl of vraag uw financieel adviseur om een polis van BNP Paribas-Cardif. MKB-aannemers. U wilt bouwen en uw vakmensen niet op straat zetten. De naoorlogse woningvoorraad is dringend toe aan een opknapbeurt. Werk zat? Mits de politiek ja zegt tegen de bouw. Stem voor de bouw. Dit was een oproep van Aannemersfederatie Nederland.nl. Dit is Radio 1.